Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen naar 41. Volgens de autoriteiten zijn bijna 1300 mensen geïnfecteerd met het dodelijke virus. De ziekte is voor het eerst ook in Europa vastgesteld. Gisteravond werd bekend dat drie Fransen besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om één besmetting in Bordeaux en twee in Parijs. Even leek het erop dat één van hen in Nederland was geweest, maar dit bleek een misverstand.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 De Nederlandse Trump-aanhanger Anthony De Callaway... beklaagt een republikeinse politicus aan... wegens smaad en laster. Volgens de politicus zou De Callaway... de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne hebben bespioneerd. De informatie die dat opleverde zou hij aan Trump hebben aangeboden. De Callaway zegt dat het om een grap ging... en eist 30.000 dollar schadevergoeding. De zaak kwam aan het licht in de afzettingsprocedure... tegen de Amerikaanse president. Die draait om contacten in Oekraïne. De Amerikaanse actrice Rosie Perez heeft in de rechtbank in New York belastende verklaringen afgelegd tegen Harvey Weinstein. Volgens Perez heeft Weinstein in de jaren negentig actrice Annabelle Siora verkracht. Dat zou Siora haar kort na de verkrachting hebben verteld. Weinstein kan voor die zaak niet meer vervolgd worden omdat de feiten zijn verjaard. Perez mocht toch over de zaak verklaren omdat het volgens de rechter een patroon in Weinsteins gedrag kan aantonen. Weinstein wordt momenteel vervolgd voor twee verkrachtingen. Hij houdt vol onschuldig te zijn. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt en in het zuiden kan er wat mist ontstaan. De temperatuur ligt vannacht tussen de min 2 en plus 4 graden. Morgen bewolkt en in het noorden wat regen bij... Mac zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Thank you. I'm sure.